Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Bomans. Een bewolkte Bredenburg met somber weer dat nu als we naar buiten kijken iets opklaart. Gottfried Bomans, vandaag vijf dagen alleen tussen de meeuwen en dan sinds gisterenmiddag tussen de storm en regen... U heeft het misschien gehoord dat de stormverwachting niet zo prettig is... voor iemand die met een klein tentje op zo'n vrij groot eiland zit... van Borkum tot een helder windkracht 8 in een noordwester storm. Nog even ter uur informatie. Iedere dag bestaat voor Godfried Bommans de mogelijkheid... om vier keer per dag buiten de uitzending om contact met ons te zoeken. In het begin van de week maakte hij daar geen gebruik van... maar vijf dagen op Plaat heeft het gedragspatroon wel een beetje veranderd. Godfried uit die veelvuldige contacten begint voor mij te blijken dat je het zwaar gaat vinden. Kun je zomaar op deze vijfde dag, de zesde die je ingaat, een punt noemen waarin dit alles verschilt van het gewone? Heeft de verveling bijvoorbeeld al vat op je, over? Um, ja, het waait hier verschrikkelijk. En Ik moet even zeggen hoe gek het is die, die vrouwenstem te horen telkens uit het zand. En ik hoor die, die ook de hele dag in mijn hoofd, ook s'nachts omdat het de enige muziek is die ik verneem. Uh, nu die verveling, dat is een van de weinige dingen waar ik vroeger nooit last van heb gehad. God, ik luisterde naar muziek en ik schreef, ik speelde piano, ik liep in de tuin. Of ik praatte wat met een goede vriend. En dat laatste heb ik altijd het heerlijkste gevonden. Het uh, uitwisselen van gedachten. Ik ben uh, een sociaal dier. En dat kan hier allemaal niet. Je hebt natuurlijk wel de natuur. En die is ook wel mooi hoor. Daar niet van. Maar na uh, vijf en een halve dag ben ik tot de ontdekking gekomen dat de, dat de omtrek van Haarlem veel mooier is. Ik zal dat nou niet hardop zeggen, maar het is wel zo. En, en dan is er nog iets, ik, uh, ik ben niet zo'n erg natuurmens, heb ik ook gemerkt. Ik beschouw de natuur meer als, uh, als de afstand tussen twee steden. Dat is een beetje overdreven. Waarom zou je ook niet ook een beetje overdreven? Gisteren bijvoorbeeld had ik het moeilijk. Het regende de hele middag. En met regen ga ik niet naar buiten, dat doe ik niet. Ik heb erg veel eerbied voor mensen die dat wel doen, maar ik beschouw ze toch als uh, dingen. Nou, dan zit je binnen. En nu verwacht je misschien dat ik me dan verveel, maar dat, dat is niet zo. Ik ben namelijk een onhandig uh, mens. Alles in mijn tent valt om en, en ik heb zoveel werk om alle potten en pannen bij elkaar te houden, dat ik handen tekort kom en ik ben voortdurend dingen aan het recht zetten. En als dat gebeurd is, ga ik in mijn klapstoeltje zitten, om er eens echt van te genieten. En dan valt alles weer om. En zo ben ik voortdurend bezig. Een, een, een handige jongen, die heeft het, denk ik, hier veel moeilijker. Die kan zich werkelijk vervelen. Hij zet alles netjes op zijn plaats en dan denkt hij, wat zal ik nou eens doen? Dat heb ik niet. Ik ben al door mij bezig de wanarde te herstellen. En dan kom ik in een nieuwe puinhoop terecht. Is dat uh, uh, overgekomen? Over? Ja, uitstekend. Zeg, je moet alleen wel rekening houden dat we er tussendoor even contact hebben... want dit was al vier minuten, hè? zoals het gaat. Wat is je grootste verlangen op dit ogenblik? Over. Hallo, Godfried. Godfried, kun je mij horen? Over. Verstaan. Ja. Mijn vraag was wat je grootste verlangen op dit ogenblik is. Over. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb, ik heb niet een, een speciaal verlangen, hoor. Nee, dat heb ik. Over. Um, Godfried, ik heb soms het, uh, het gevoel dat we nog niet helemaal eerlijk zijn. Hè? Dat we toch nog een, uh, een beetje de schijn ophouden. Ik heb sterk de indruk dat we, als we gewoon met z'n tweetjes zitten te praten, met die calls, dat je je naar voelt. Voel je een gevangene, ik krijg sterk de indruk, die zo uh, af en toe gelucht wordt... Voel je echt rot, voel je je naar, over? Uh, nou, kijk, je bent op het beginnen alleen en dat betekent je bent met jezelf. Maar dat is gezelschap. Voor iemand die zich splitsen kan, is dat ook metgezel. Maar je moet natuurlijk een zekere geoefendheid hebben om iets te doen en tegelijk die handeling als buitenstaander te bekijken. En wie dat nooit gedaan heeft, die moet zich niet op een onbewoonde zandplaat laten afzetten, want dan springt hij gillend in zee. Kijk, die splitsing in een man die iets doet en de man die waarneemt... ...die hoeft in het gewone leven niet lang volgehouden te worden... ...maar hier duurt dat zeven dagen en dat is, dat is echt lang. En een extrovert mens, dat is iemand die zelden naar binnen kijkt... ...houdt dat geloof ik niet vol. Of hij houdt het vol op prestige, retine, en dan komt hij in een kramptoestand terecht. en geeft dan een nummertje weg. De bedoeling is dat het ontspannen gebeurt, hij moet niet in de waar raken... Dat wil niet zeggen dat ik niet blij zal zijn hoor, als overmorgen de boot me komt halen. Dat zou weinig vriendelijk zijn tegenover mijn familie, vrienden en kennissen. Maar er mag geen wrak over de loopplank aan boord komen. Er moet een opgewekt iemand zijn die natuurlijk dolblij is dat hij weer met iemand praten kan. Hoe is het met je gezondheid? Hè. Je zegt voortdurend dat je weinig lust tot eten hebt. Je moet het wel doen, hè, want we blijven wel bezorgd om je over. Ja, dat is echt een, een, een, een zorg voor mij. Ik uh, heb in die, het is nou de zesde dag, nooit ontbeten en nooit uh, geluncht. En s'avonds twee keer heb ik gegeten, zodat ik al die pakken liggen daar nog. En ik weet niet wat dat is. Uh, Korts heb ik niet. Um, ik weet het niet. En, en, uh, dat maakt me wel een beetje bezorgd. En weet je wat ook zo moeilijk is? Die wind om, om, je, om je tent. Je bent nooit... Uh, uh, het is nooit stil. Je staat altijd met te worstelen. Ook als je buiten loopt, alles waait en dondert om je heen. Dat, dat is uitputtend. Dat is eigenlijk het woord, uitputtend. Over. We hebben inderdaad nog maar 2,5 minuten. Het gaat ontzettend hard. Je hebt het over de wind gehad. Je moet wel, <coughs> Sorry. Je moet wel goed op je tent letten. Hè? De ANWB die heeft geadviseerd dat je de haringen van het grondzeil er ook om het uur eens goed in dreunt weer. En je kunt eigenlijk beter je windscherm afbreken hè, met die komende storm. Is dat begrepen? Over? Heb ik begrepen, ja. Ik heb het vanzelf gedaan. Want dat ding, dat, uh, dit is, dat, dat woei over het strand, dat heb ik toen opgeborgen. Ja, over? We praten eigenlijk steeds over het gevoel, hè, wat je voelt. Uh, er zijn toch mensen die zich afvragen of er echt niets anders gebeurt. Hè? Uh, zijn er geen gebeurtenissen te, te melden, gewoon avontuurtjes uh, die je beleeft? Over? Nee, er is geen enkel avontuur te melden dan het avontuur dat je alleen bent en een stip in de ruimte. Dat is het grote avontuur. Maar ik zie niemand, ik hoor niemand. Ik zie dezelfde vogels, meeuwen en sterretjes, dezelfde zee. Uh, dat is indrukwekkend, zeker. Maar een avontuur te melden heb ik niet. Over. Ja, de zee. Uh, hoe hoog staat het water? En dat moet je dus niet zeggen in je handen. Maar hoe hoog staat het met die storm op dit ogenblik het water? Over. Nou, het is net een pan melk die overkookt. Ik, ik, ik sta niet te schreeuwen tegen de wind in. Maar dat is het uh, een beetje huiselijk beeld. En ik denk, als het nou hoger komt, dan, uh, dan word ik weggespoeld. Maar dat schijnt uh, geen gevaar voor te zijn. Is dat eigenlijk wel zo? Over? Er is, uh, ja, er wordt hier gefluisterd dat dat wel zo is. Zeg, geen reden tot paniek in ieder geval. Hè? Het, uh, we blijven het volhouden. En hier is de wind niet zo erg meer. Dus misschien dat het bij jou ook wat gaat afzakken. We hebben nog één minuut. Zou je nog aan dit alles iets willen toevoegen? Over? Ik uh, uh, verlang wel om weg te komen. Dat is, het, is, het is in zoverre een arm leven dat je alles voor jezelf houdt. Je deelt niks mee. En, en, en ik geloof dat de aardigheid van het leven bestaat in ontvangen wat een ander heeft en in geven wat je zelf hebt. En die twee kanalen zijn hier afgesloten en dat, dat ga je echt missen. Natuurlijk zijn er elke dag die tien minuten, maar daar kan ik niet veel in kwijt. Het is ook erg kort. En ik zie ook de ander niet. En dat is een enorm verschil. Je kijkt niet in ogen die je begrijpen. Je blijft alleen. Je wordt er zelfs eenzamer door. Het is echt waar, maar elke dag als ik van dit paaltje wegloop, voel ik me meer alleen dan daarvoor. Het, het uh, er komt alleen een stem uit de grond. En als ik terug naar mijn tent slof, dan is het net of ik achter me iemand uh, begraven heb. Over... Ja, we blijven hier aan je denken. We blijven je erg veel sterkte wensen. Ook voor die laatste twee nachten met storm. Dit is het einde van deze uitzending weer. We komen dus morgen van, 10 tot, of van 12 uur tot 10 over 12 bij u terug. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Godfried Bowmans.